Twee uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Voor de kust van Nigeria hebben piraten de kapitein en een bemanningslid van een Nederlands vrachtschip ontvoerd. Het zijn allebei Russen. Het schip heet de Brys Clipper en is van de Groningse reder Sea Trade. Er is nog geen losgeld geëist, vertelde de directeur van de rederij. We hebben zover nog geen contact gehad met de ontvoerders. Dat is ook. Iets waar we nu uh, erg druk mee zijn om dat in gang te zetten, om dat voor te bereiden. Natuurlijk zijn we druk bezig om familieleden van de bemanning uh, te informeren. En uh, daarom willen we ook eigenlijk uh, niet al te veel meer dan deze feitelijke informatie uh, vrijgeven op dit moment. Netbeheerder Stedin steekt bijna 500 miljoen euro... in de verbetering van het gas- en elektriciteitsnet. Rond Rotterdam en de stationsgebieden van Delft en Utrecht... worden de grootste aanpassingen gedaan aan het netwerk. Stedin levert energie aan ongeveer 2 miljoen klanten. Volgens het bedrijf duurde een stroomstoring vorig jaar... gemiddeld 24 minuten, en dat is 4 minuten minder dan in 2010. Porsche geeft zijn werknemers een extraatje van 7600 euro. De Duitse autofabrikant verkocht vorig jaar een recordaantal van bijna 120.000 auto's. En daarom krijgen de werknemers die onder de CAO vallen 7600 euro... of ze nu in de keuken werken of als ontwerper. In Duitsland is het minder gebruikelijk dan in Nederland... dat vrijwel alle werknemers onder de CAO vallen. En daardoor krijgen niet alle 14.000 Porsche werknemers de bonus. De politie heeft in Lelystad drie mannen aangehouden in een onderzoek naar henneptilt. In Lelystad, Dronten en Haarlem werden acht locaties doorzocht, zegt de politie. Op de loods in Dronten daar hebben we een ondergrondse professionele hennepkwekerij aangetroffen met ongeveer een kleine 700 tal hennepplantjes in werking zijnde. Uh, daarnaast hebben we op diverse locaties uh, veel geld aangetroffen. Het gaat echt om duizenden euro's. Maar we hebben ook een, uh, een, een loods aangetroffen met daarin kant-en-klare apparatuur om, een, om bijvoorbeeld een hennepkwekerij in te richten. En ook in België werd een inval gedaan in deze zaak. Daar zijn negen mensen opgepakt. The Cure, Linkin Park en Bruce Springsteen... zijn de hoofdeksel Pinkpop dit jaar. Organisator Jan Smeets heeft dat bekendgemaakt. Opvallende namen zijn verder de Duitse zanger Herbert Grönemeyer... en de Britse ska-band The Specials... die vooral in de jaren 80 succes had. Pinkpop wordt in mei voor de 43ste keer gehouden... in het Limburgse Landgraaf. Het weer bewolkt en droog temperatuur 9 graden aan zee en een graad of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering en vrijdag meer zon.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 Nee, dit liedje heb ik nog nooit meegezongen. We hebben andere liedjes daar. Ja, vanavond speelt Nederland een oefenwedstrijd tegen Engeland. Voor wie bent u? Uh, dat is een lustig vraagje. Normaal <laughs> gesproken ben ik niet voor Nederland, maar is Michel toevallig van Michel Vorm, dat is de keeper van Swansea City. Ja. En die kan op doel staan vanavond? Uh, ik denk het niet. Hij zal wel op de bank zitten. Dus dan bent u voor Engeland. Ja, dan heb ik het liever dat Engeland weet je. Zo. Ja, hij gaf een 10 voor een scriptie waarin de PVV fascistisch werd genoemd. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Deze week komt hij met een eigen boek over de PVV. Wilders hypnotiseert Nederland, vindt hij. Jan Jaap de Ruiter, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw boek is een reactie op het boek van PVV-kamerlid Martin Bosma. En die scriptie beloonde u met een 10. Wat voor cijfer mm -hmm. zou u het boek van Bosma geven? Het cijfer van... Ja, dat is een goede vraag. Nou, het is natuurlijk geen scriptie, maar het zit wel heel goed in elkaar. Dus laat ik het daarbij houden. Ja? ja, maar dan willen we ook een cijfer horen. En is dat dan een zesje, een zeven, een acht? Ja, u begint over de cijfers. Nou, laat ik zeggen een acht plus. Een acht plus. Nou, dat is een heel ja. goed cijfer. Oké. Okay. Eigenlijk was hij zijn hele leven arrogant en egoïstisch. Maar ongeveer 2,5 jaar geleden kwam daar verandering in. Panorama hoofdredacteur Frans Lomas. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat gebeurde er 2,5 jaar geleden? Toen kwam er een pleegzoon bij ons wonen. Die belde aan en die zei, hier ben ik. Die belde niet aan, hoor. Oh nee, er ging een heel proces aan vooraf. Maar 2,5 jaar geleden kregen we hem echt in huis. En... Uh... Dat zette mijn leven. geheel en al op zijn kop. Ja, nou, over hoe koekie? Want zo heet hij je leven veranderd, heb je een boek geschreven. En daar gaan we het over hebben. Oké. Okay. Ja, dat er problemen zijn met de kwaliteit van hogescholen, dat wisten we al. Maar ook universiteiten joembelen met de normen, Blijkt uit een onderzoek dat deze week naar buiten kwam. Docenten zeiden daarin dat ze studenten die eigenlijk een onvoldoende verdienen, toch maar een zesje geven. Een genadezesje noemen ze dat. Theo Boer, Ethicus en universitair docent. Theo, geef je wel eens zo'n genadezesje? Ik geef met, uh, met een hele bescheiden regelmatig een genadezesje. En ik vind een goede. ...doet dat met enige bescheiden regelmaat. En wat is een bescheiden regelmaat? Hoe vaak per jaar? Nou, ik denk, als ik dat zo denk, één keer per jaar. Oh, dat is niet zo heel veel. Ja, ik heb er goede redenen voor, hoor. dat ja. wil ik zo wel ja, zeggen. Ja, ik wou net zeggen, want ik ben nu al met je oneens. Maar goed, dat ja. komt straks allemaal wel. Dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Aan het eind van de tuur horen we haar gedicht. Heeft u een vraag of opmerking voor ons, ga dan naar onze website... Dit is de ...ditistedag.nu, of reageer via Twitter... ...en dan kunt u het beste de hashtag #DIDD gebruiken. Ja, jaap de Ruiter. u bent Arabist aan de Universiteit van Tilburg. Een paar maanden geleden kwam u in het nieuws vanwege de team voor de student die inscripties schreef over de PVV. En nu heeft u zelf een kritisch boek geschreven over de PVV. Ja. Waarom houdt die partij u zo bezig? Nou, de partij um, uh, heeft dat eigenlijk zelf opgeroepen. Want de partij is in de PVV en de Martin Bosma in bijzonder buitengewoon geïnteresseerd in de islam. En zoals u weet, weet bij Arabisten, wij Arabisten zijn geïnteresseerd in de Arabische taal en de islam. En op die manier ja, werd ik geïntrigeerd door het boek van Bosma. Ja, want u dacht, een partij die zich bezighoudt met de islam, dan moet ik eens weten wat ze daarover schrijven. Ja, inderdaad. En het is ook niet zomaar een partij. Het is een partij, de gedoogpartij van de regering. Dus het heeft een partij met politieke macht. En als hij standpunten heeft over de islam, nogmaals, ik als Arabist... en omdat de, onze universiteit als motto heeft Understanding Society... Uh, heb ik me geworpen op uh, dat boek en het geanalyseerd. Ja, u analyseert uh, het boek van Martin Bosma. Uh, ja. Laten we even naar, luisteren naar wat Martin Bosma zoal verkondigt. Nou, uh, ja, ik heb een boek met drie spelfouten in de, in, de, in de titel. Dus dat zal weinig gebeuren. Ik heb het geleend van Jacques de Kat. En Jacques de Cat uh, was voor de oorlog eigenlijk al in het verzet. En die waarschuwde, uh, al ver voor de oorlog... voor het opkomen van nationaal socialisme in Duitsland. Uh, en Jacques de Cat ergerde zich enorm uh, aan de elites van Nederland... die allemaal de andere kant op keken... en uh, gebroken geweertjes droegen in het geval van socialisten. En zie je nu diezelfde ontkenning... als het gaat om uh, het gevaar wat u beschrijft van de islam? Ja, ja één op één. De schijnelite van de valse munters, zo heet het boek van Bosma. Wat, wat is uw grootste bezwaar tegen dat boek? Het grootste bezwaar in het boek is dat er eigenlijk maar ja, één boodschap uit opstijgt. En dat is die van de uitsluiting. Dat is mijn zorg. Kijk, ik, ik, enerzijds ben ik Arabist geïnteresseerd in dat gedachtegoed. Ik analyseer als een schriftgeleerde, zoals vandaag in de krant stond. Wat ik een uh, mooie geuzenaam vind. Anderzijds merk ik gewoon uh, al analyserende van hé. Hey, er is daadwerkelijk geen goed woord over de islam in het boek. Maar dan ook echt helemaal niets. Terwijl er toch best wel wat goeds over die religie te vertellen valt. Dus mijn grote zorg, dus je zou kunnen zeggen mijn politieke zorg... is het verhaal van de uitsluiting. Uitsluiting leidt altijd tot hele vervelende toestanden in de samenleving. En u zegt, die, dat boek van Bosma... Dat, ja. plakt u dat één op één op, op wat de partij verkondigt? Kun je dat zo koppelen? Uh, nou weet je, de partij heeft natuurlijk niet zo heel veel schriftelijks afgescheiden. Hè. De, natuurlijk, er is een website, er is iets van een partijprogramma. Maar dit is, hè, het boek van Bosma is echt een, een, een gedachteoefening. Eh, gebaseerd ook op literatuur, op, op de geschiedenis. Dus dit is eigenlijk het enige substantiële wat de partij heeft voortgebracht. En als zodanig eh, erg belangrijk. Kijk, Bosma... Die heeft het boek uh, geschreven niet zonder de toestemming van Wilders. Dus ik acht dit uh, in, uh, zeker de titelwaard Ideologie van de PVV. Maar sluit, uh, sluit Bosma volgens u uh, mensen uit of een god niet uit? Weet u, dat is een, uh, dat is een bekende discussie dat, uh, dat de PVV zegt: uh, uh, We hebben niks tegen moslims, maar alles tegen de islam. Dat is een, een niet-realistische scheiding. Uh, ook in het boek wordt dat uh, wel gemeld. Maar nogmaals, uh, voor de. Dus moslims u zegt, is, dus ze ja, sluiten mensen uit. Ze sluiten moslims uit, ja. En ja. mensen dus ook. Ja, moslims zijn. Oh, ja. Bij ja, mij weten mensen. Ja, ja. Ja. Moest er nog bijkomen? Zeg. We hebben Martin Bosma ook om een reactie mm. gevraagd natuurlijk. Want het oh. leek ons erg interessant als u met Zeker. elkaar in debat zou gaan. Ja, ja, u schrijft zijn. over zijn boek en hij zegt ja. dat wil ik niet... want Jan-Jaap de Ruiter uh. bedrijft geen wetenschap. Oeh, ja. Is het wetenschap maar, maar, wat u bedoelt <laughs> of is het gewoon een uh, mening? U, weet u, misschien moet hij dan uh, met citoyen de Ruiter in het debat gaan... De burger, de, de, de, de, de, de opinionmaker. Opinion uh, maar goed, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk aan hem. Dat is zijn goed recht om mij uh, als zodanig te betitelen. Ja, ik heb hier zeg maar, een soort van taalkundige, of met een ander woord, discoursanalyse gemaakt van het boek. En ja, dat op de zo, zo secuur mogelijke wijze gedaan. En of, of ja als hij dat niet academisch vindt, dan, dan houdt het op. Theodor? Moet ik daarover zeggen? Ja, uw bezwaar is dat er in het boek geen positief woord over de islam staat. Nou, ben ik het helemaal niet met het PVV-standpunt eens. Maar ja. uh, als, het, als je de parallel trekt met het nazisme. als jij in die ja. tijd had gezegd: ja, maar het nazisme heeft toch ook een heleboel goeds gedaan. Heeft Duitsland er ja. op de been gebracht, de autobaan aangelegd. dan had je dat ook afrontueus gevonden. Weet u, weet u ik, vind, ik word heel erg moe van vergelijkingen met het nazisme, nationaal socialisme, Tweede Wereldoorlog. Bosma doet dat als geen ander, die is de kampioen. Ver, begin je dan met de discussie over de PVV en het gedachtegoed van de PVV... PVV over dat nazisme, ik vind het improductief. Dus ja, het, dat leidt alleen maar tot verliezen. Dus je moet kijken naar het gedachtegoed zoals het er nu uitziet. Ik, ik concludeer, goh, alsmaar... Toen die moslims het niet goed. En is het. Hè, we willen een Nederland zonder islam. Dat is wat er in het boek staat. En dan stel ik volgens mij de legitieme vraag: hoe wou je dat realiseren? Nee, maar ik denk dat het juiste antwoord van u zou zijn geweest. Sorry ja. dat het zo impertinent klinkt. Dat u <laughs> nee, gewoon zegt: het de... nazisme is gewoon één en al verderfelijk en de islam ja. is dat niet. Dat is het verschil. Uh, ik, zie, ik zie uw punt, maar ik, ik, ik, ik, ik mijd eigenlijk een klein beetje, constant die discussie over Tweede Wereldoorlog en Nazisme. Hoewel ik in het boek natuurlijk ook behandel, omdat uh, Bosma zelf hebben het Meneer de Ruiter, u zei net. Het ja. grootste bezwaar wat ik heb tegen het ja. boek van Bosma. en dus ook tegen ja. de PVV. want die ideologie ja. die kun je wel samen uh, bij uh -huh. elkaar uh, rapen. is ja. dat het uitsluit. En u zei daarbij. Ja. ja, en dat kan tot grote problemen. of tot, tot, tot, tot ja. gevaarlijke situaties leiden. Waartoe kan dat leiden? Nou, weet u, als je een. een, een politiek institutionaliseert. We hebben het hier over een partij met macht uh, van uitsluiting. Dan zal de, de groep waarop die uitsluiting gericht is... in dit geval de moslims... die zou wel eens juist weer heel extreem juist kunnen worden... wat je dus helemaal niet wil. Op de tweede plaats uh, ze, hebben ze er misschien helemaal geen zin meer in... om te integreren, want ze worden constant geberst. Op de derde plaats verlaten ze gewoon het land... en dus hebben ze er helemaal geen zin meer in. En dan denk ik... Dat is onze eertenaar. Nederland moet toch in staat zijn om, uh, om de islam op de een of andere manier in plaats te geven. En ook andersom, natuurlijk, van de kant van de moslims. Eh, maar als je het zo zwart-wit gaat stellen... U, u weet, uh, als u het gelezen heeft of gezien heeft, het boek Bosma heeft als thema... Uh, als motto Jezaja 25. Hè, dat uh, de, wat goed is, is niet kwaad. En wat kwaad is, is niet goed. Het is zwart of het is wit. Nou ja, u weet zelf als geen ander, denk ik, dat de realiteit grijs is. Ja, u neemt het motto. U, u kijkt even verder wat er nog meer in dat vers staat. Maar dat zullen we verder niet bespreken. Eerder gaf u een uh, scriptie uh, die de PVV fascistisch noemde. Een ja. team. Uh, ja. Daar kreeg u erg veel kritiek op. Nou. Um, u noemt u zelf de PVV ook fascistisch? Nee. Nee, ik vind uh, de discussie of de PVV fascistisch is uh, de, uh, improductief. Uh, als je kijkt gewoon naar het uh, partijprogramma... of uh, naar het boek van Bosma in dit geval... Uh, dan, dan, dan weet je al genoeg. Dus nee, ik doe dat niet. Ik vond die de thesis uh, kwestie van uh, Bovenkerk... dat was een academische exercitie... die wij in de beslotenheid van de universiteit hebben gedaan... waarvan het nooit de bedoeling was dat hij naar buiten kwam. Uh, dus ja, dat... dat dat is wat, dat, wat mij betreft een, een afgesloten hoofdstuk. Ja, ja, maar goed, ik wil er toch nog even aan refereren. Want ja. als u zegt van ik vind het niet productief... om zo'n partij ja. als zodanig te betitelen... Ja. was dat dan voor zo'n scriptie wel productief? Nee, natuurlijk niet. Weet u en de, verdiende de scriptie... hij die tien dan wel? Nou ja, dan gaan we nu toch weer praten over ja. de scriptie en de inhoud. Maar goed, ik vond de manier waarop Bovenkerk uh, zijn, zijn betoog... Dat voerde... is degene die de scriptie schreef, zeg ja, ik. Even. Ja, academisch gesproken echt uitstekend. De tien waard... Maar dat wil nog niet zeggen dat hè, dat is een academisch verhaal. Ook de vraag of de PVV fascistisch is wat mij betreft letterlijk een academische discussie. In het politieke debat uh, ja, leidt dat alleen maar tot heel veel gedoe uh, en, en, en van het onderwerp af. Maar dus... zegt u nou eigenlijk ik zou het wel zo als zodanig willen betitelen. Maar ik doe het niet omdat dat niet zo productief is in de discussie? Uh, eh, ik vind het ook echt niet. Maar dan, dan blijft een tien een hoog cijfer voor iets wat echt niet klopt. Ja. Nee, nee, nee, kijk, nee, de, de, de, dan, dan kent u de wetenschap niet. Weet u, uh, er zijn briljante boeken en theses geschreven... waar ik het per definitie mee oneens ben, maar die toch ook hun tienen waard zijn. Dat heen, klopt dat? <tie> nou, ik denk, uh, ja, ik heb eerlijk gezegd niet geluisterd, sorry. <tie> Oké. <Okay. tie> zit, zit je wat na te kijken of <tie> zo? Ik zit over de zesjes te na te kijken. <tie> okay. Hij zit de scriptie na te kijken. <tie> ja. <tie> ja. Zet hem maar een tienboog, hè. Meneer de Ruiter, uh, naar ja. aanleiding van die tien, uh, ik noem nog ja. één keer... bent u bedreigd... Okay. Uh, heeft u bedreigingen gekregen? Heeft u daar aangifte van gedaan toen? Weet u, ik heb uh, een aantal e-mails gekregen die buitengewoon onaangenaam waren. En uh, ik heb besloten om in de media daarbij deze mededeling te laten, dus ook vanmiddag. Ja, dat begrijp ik. Maar ik vraag het, omdat u nu vervolgens weer in de openbaarheid treedt met weer een, met weer een ja. onderwerp geleerd aan de PVV. Ja. Dus de vraag is van, waarom doet u dat dan? Weet u, uh, ik zie mijn, uh, mijn, mijn boek en uh, mijn aandeel in het debat als gewoon een taak van mijzelf als wetenschapper. Um, en um, en dat, dat, dat voer ik uit. En dat daar sommige mensen ja, heel vervelend op reageert, dat constateer ik. Um, maar ik trek me er eigenlijk verder niks van aan. Ja. Maar onderhand weten wij wel uh, uh, veel beter wat u van de PVV vindt dan wat u van de ja. islam vindt. Nou weet je, als u het boekje bekeken heeft, dan, dan ziet u dat ik ook... Niet enthousiast ben daarover. Nee, nee, ik, ik weet u, ik, ik vind, ik, ik ken de moslimcultuur natuurlijk vanwege mijn beroep. En omdat ik ook veel in die landen ben geweest, schitterend. Ik vind het prettig, ik vond het uitstekend. Maar de islam als religie zegt mij werkelijk, ja, sorry, maar dat zegt mij niks. Maar ook een beetje beangstigend, zegt u. Ja, tuurlijk. Ja, weet je, als je kijkt naar de positie van de vrouw... en de visie van, uh, van zeg maar, met name de orthodoxe islam op homoseksualiteit... daar word je natuurlijk helemaal niet blij van. Uh, dus wat dat betreft ben ik echt kritisch uh, op het gebied van ja, de religie die ik bestudeer. Kijk, het feit dat ik die religie bestudeer... betekent nog niet automatisch dat ik daarover sta te juichen. Integendeel. Nee, maar hoe komt het dan dat we u zoveel meer horen over de PVV dan over de islam? Of is nou, dat een gebrek aan mijn kant, dat ik niet al uw werk gelezen heb? <laughs> dat zou kunnen, hoor. Nee, hoor. Nou, ik heb hier een vrij pragmatisch antwoord op. De Zoals u weet is er nog een ander Arabist in dit land. Uh, mijn collega Hans Jansen. <laughs> met wie ik overigens een uitstekende ja. uh, e-mailrelatie e heb. Uh, en die schrijft allemaal boeken over hoe gevaarlijk de islam is. Nou, laat mij nou de boeken schrijven over uh, nou, hoe gevaarlijk, noemde, de, PVV gevaarlijk is. de PVV is. En mijn collega over de islam. Dan zou ik zeggen, dan is het uh, de cirkel rond. Krijgt u van de universiteit alle ruimte om te doen ja, ja. wat u doet? De, sorry, dat is toch een rare redenering. Oh. Als er journalisten sorry. zijn die alle vragen stellen aan, uh, aan het CDA... dan gaan wij dat maar niet meer doen. Nee, maar u begrijpt natuurlijk dat ik een beetje een grapje maak. Oh, dat is een grapje. Uh, ja, oh, <laughs> ja, ja, helaas. Het was een grapje, ja. <laughs> uh, sorry, ik ben even de draad kwijt wat de vraag ja, was. Ja, de vraag oh, was voor mij of u van de universiteit ja. alle ruimte krijgt... om te doen Meent wat u, u doet. Uh, ik ben me heel blij dat u die vraag stelt... want ik ben het eigenlijk een beetje zat zoals de universiteit gebasht wordt... en uh, in, in het verdomhoekje geplaatst hier in Tilburg. Als er ergens een plek is waar je vrij je, je verhaal kunt doen... en uh, dan is het wel hier zo. En ik word wat dat betreft ook 100% gesteund. Understanding Society is het motto van deze instelling. Mm -hmm. Nou, ik zou zeggen, uh, daar, daar ja. zet ik me voor in. Ja. Ja. Een collega van u, uh, Harry ja. van Bong, die mm -hmm. zei... Uh, u gooit een wetenschappelijk sausje over priet, praat over de PVV. Ja, is dat zoals nou, dan, de collega's nou, met elkaar omgaan in Tilburg? Dat, dat, is, het, dat is het bewijs van, uh, van de vrijhaven die deze universiteit is. Dat zelfs intern uh, er collega's zijn die het volstrekt met mij oneens zijn. En dat ook nog uh, naar buiten brengen. Goed. Zijn pleegzoon zette het leven van panorama-hoofdredacteur Frans Lomans op zijn kop. Hoe dat gebeurde hoort u straks. Maar eerst het bijzondere verhaal van John van Zweden. Hij is eigenaar van een winkel in behang en mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Swansea City... die dit seizoen voor het eerst meespeelt in de hoogste divisie in Engeland. Uh, goedemiddag uh, John. Goedemiddag. Waar ben je op het moment drukker mee? Met het behang of met het voetbal? <laughs> de, hal de half van de ik uh, zeg maar het voetbal en de andere helft uh, het de rollen. Het is echt 50-50. Op het ogenblik wil je. Ja. ja, want jij gaat echt naar elke wedstrijd van jouw club toe? Probeer we wel elke week te gaan, ja. Ja, en dat moet... is in Engeland, dus dan moet je altijd met vliegtuig. Ja, ik moet je eerst in de reden vallen, want je hebt je werk niet goed gedaan. Het is niet in Engeland, het zit in Wales. Sorry, Groot-Brittannië, zeggen we Groot dan Het ja. zit in de Engelse League. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, en dan ga je naar elke wedstrijd van Swansea ga je toe? Ja. ja, en dan ga je op vrijdag weg en dan kom je op maandag weer terug of zo? Ja, afhankelijk van uh, de ene keer vrijdag weg, uh, zondag terug. Maar het is gebeurd ook wel eens dat er een uh, extra vergadering is of wat dan ook en dan kom ik op maandag uh, op maandag terug, vlieg ik op maandag terug. Ja, en dan zit je op de tribune en dat klinkt dan ongeveer zo. En wat gebeurt er precies, John? Uh, dat was met de wedstrijd tegen Stoke. Toen werd er een speler die had al drie of vier keer een rode kaart had moeten krijgen. En die kreeg hem maar niet. En dan kreeg hij weer alleen maar geel en hij werd er niet uitgestuurd. <laughs> en daar was je het niet mee eens. Daar was ik het absoluut niet mee eens. Ik. Nee. Maar we hadden gewonnen die wedstrijd. En dat was het. Gelukkig liet je dat niet merken. Dat je dat niet <laughs> <mee eens was. laughs> Jij bent Hagenese. Hoe komt een Hagenese terecht bij Swansea City? Ja, dat is natuurlijk een heel, heel toevallig verhaal allemaal. Het is allemaal, ik geloof niet echt in toevalligheid, maar dat is het wel. Kijk, ik bedoel, ik ben met mijn vader een keer mee geweest naar een. Uh, naar een wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United. Toen was je uh, oud, 16. Dat was yeah. mijn 16e verjaardag. Het waren er twee wedstrijden dat weekend. En uh, mijn vader nam me uh, vlak na de wedstrijd van uh, Chelsea mee naar Voorham uh, tegen Swansea. En ik had er echt nog nooit van gehoord. En uh, ja, toen Swansea-Floor die wedstrijd met 2-0 bijna huis gegaan. Uh, Engels op school was niet zo heel goed. Maar dat was van de meesten niet goed. Dat is het nou van mijn zoon ook niet goed. Dus je weet dat. Zit zitten de familie? Ja, de familie. En toen kreeg ik de, de, de, de zeg maar. Uh, van, ja, de meesten zeggen van joh, Probeer een penvriend te zoeken in Engeland. En uh, ga dat eens even doen. Allemaal nou, vrienden die schreven brieven aan Manchester, Chelsea en dat soort gekke gaat. Toen dacht ik, joh, dat gekke kleine club. je had wel eens dus misschien wel leuk. Ja, en toen heeft u een penvriend gezocht. die ook fan was van Swansea. Ja, ik schreef een brief naar Swansea toe. En uh, reageerden twee mensen op. En een, van die, uh, een van die mensen is uh, David. David is nog steeds uh, mijn beste kamerad daar. En uh, die is later een, uh, in het verzekeringsbedrijf van zijn vader is die, uh, begonnen. Nou, en toen heeft hij op een gegeven moment. Uh, Swansea ging, ging toen redelijk goed. Maar het is net als ADO, we euh, gingen deze hele berg af waar ze ook. En toen belde hij me tien jaar geleden op op een donderdagavond van... Uh, John, uh, we zitten zwaar in de shit, maar dat had ik al in de gaten. Want ik lees ook internet en ja, uh, ja ging natuurlijk niet goed. Ja. En toen, uh, ja, ze hadden, ze hadden geld nodig. En toen, uh, op donderdagavond belde hij u op, die vriend. Ik nee. heb geld nodig. Hoeveel moest hij hebben? Nou, in totaal 250.000 pond. En er was, uh, dat had hij eigenlijk al opgehaald, dat wist ik ook al. Alleen op het laatste moment haakte hij eentje af. En dat waren allemaal lokale mensen. En toen uh, zei die John, alsjeblieft, uh, kijk wat je kan doen. <laughs> ja. Want hij wist dat u dat wel had. Nou goed, ik ben, wel kijk, ik ben geen miljonair, ik heb gewoon een goed lopend bedrijf. En het, het was echt mijn laatste 50.000 euro niet, daar gaat het niet over. Maar uh, het is toch een hoop geld. Ja. En, uh, ik dacht, ja, shit, wat moet ik nou doen? En toen uh, heb ik... Uh... U zat naast uw vrouw op de bank, hè? Ja, de we zaten naar de televisie te kijken. en we zitten twee je was uh, laat, uh, eigenlijk vlak voordat we naar bed gingen. Dus dan denk je even overleggen met mijn vrouw? Ja, nee. ik, ik, ik niet. Want ik, dan word ik vastgebonden aan de verwarming. Doet ze dat wel vaker dan? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. maar toen heb ik uh, de hond een stukje uitgelaten. En toen heb ik met de mobiele telefoon teruggebeld. En toen, uh... <laughs> Wacht even, u bent naar buiten gegaan, u heeft tegen, tegen uw vrouw gezegd. Hoe heeft u dat gesprek afgesloten? Ik denk er even over na of zo? Nee, want ik was in het Engels. En het, ik, ik zei toen tegen hem: van, uh, ja, ja, je overvolgt me. Ik, uh, ik laat hem wel wat horen. Zoiets is het zo geweest zijn. En uw vrouw zegt: waar ging dat over? En die begon over. Uh, dus zei ik heel netjes van, ja, dat is over de problemen en morgen toestanden. En uh, die wist ook wel wat er wat aan de hand was natuurlijk. Maar ja, de volgende dag stond ik om negen uur bij de bank... en ik zat om 12 uur in het vliegtuig... en om vier uh, uur uh, een club. <lacht> u zat in het vliegtuig met 50.000 pond. Of een cheque, ah, die dat waard. En, ja. dat, uh, en ja, wist, dat, uh, wist u vrouw dat, ja, dat, dat u dan dat dan dan deed? Die belde u pas toen de, toen de deal was uh, rond. Nee, zelfs toen niet. Want <lacht> <lacht> ik denk wordt ook nog listig. Normaal vlieg ik dus, wat je net al zei, op zondag terug naar huis. Alleen omdat had dat kon niet, want we moesten s'maandags maandags nog een paar uh, behoorlijke zeg maar uh, serieuze dingen afhandelen. Dus ik belde netjes op, maar toen hoorde ik aan de stemmel dat er iets niet plaats was. <lacht> oh, toen bleek ze net van anderen al gehoord te hebben. En <lacht> oh, hey, wat zei ze? Nou, weet je, ik, we hebben een goede relatie, we hebben, nooit, we hebben niet echt bonje. En het was de eerste twee dagen, was het even slecht volgens mij. Ja, het is een tijd geleden, weet niet eens meer. Maar ze hebben het reuze naar de zin, ook, ze gaat ook steeds mee. En, Inmiddels gaat ze mee als u naar die wedstrijden ja, gaat? Ja, ze gaat regelmatig mee, eigenlijk al de afgelopen tien jaar. Eigenlijk daarvoor al, want ik was natuurlijk supporter van die club. En, uh, eigenlijk vindt ze het fantastisch dat u het gedaan heeft, achteraf. Ja. ja, ja. O, maar mijn vrouw is het... zou ook bewoedend zijn als ik een voetbalclub ja? zou kopen hoor. Jazeker. Dat is niet raar. Ja nee, daar zou ik een aantal dagen voor op de bank moeten slapen. <laughs> oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, en is dat al het geld dat u erin gestoken heeft? Of heeft u daarna nog veel meer in gestoken? Nee, dat is echt het enige wat we erin gestoken hebben. En ik dacht, ik zou ook heel eerlijk tegen zijn, we dachten echt, uh, dacht echt van ja, goed, verloren geld. Uh, dat gaat niet goed komen. We stonden toen onderaan in de laagste divisie. En uh, de, ik, het enige gedachte wat ik had en waarom ik het deed... was, nou ja, ik sta voor de rest van mijn leven in de boeken van, uh, van de Engelse voetbalbond. En, uh, en daar wilde u heel graag in staan, in en, die boeken? En, nou ja, het was, niet je wens, het was niet mijn droom. Maar ik bedoel, kijk, dat konden ze me in ieder geval niet meer afnemen. Hè. En ik heb op een gegeven moment uh, besloten dat te doen. En ja, als je tien jaar geleden vroeg... joh, je zit nou in de Premier League en je zit met allemaal met auto's aan de tafel... dan had ik dat nooit van mijn levensdag geloofd. Nee. Maar dat zit ik wel. Maar is dat hm. geld dan ook weer terugverdiend? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hij begint nu te glimmen. Ja, ja. Uh, dit, dit, dit is ja, hè? Dit is ja, ja. Ja, nee, nee, nee. Okay. zeker een nee, zeker een nee. Zal ik ook heel simpel ja, uitleggen. Iedereen weet dat, die club, dat een Premier League-club uh, natuurlijk een, uh, heel veel geld waard is. Dat, uh, ik bedoel, als je nou met z'n zijn, zijn we op dit moment eigenaar van die voetbalclub. Als ja, je hem nou, nou verkoopt aan een of ander uh, Armenier of zo, dan uh, bent ja. u binnen. Oh, honderd, ja, 100 miljoen is het wel waard, hè, die club? Dat zei Jan Mulder pas geleden, inderdaad op de televisie toen ik bij, uh, bij de VARAS was. Ja, en dat, toen zei je ook niet ja, hè? Ik zeg geen jaar. Nee. Nogmaals, kijk, ik, ik weet wel dat als we dit jaar in de Premier League overleven, dat het waarschijnlijk die 100 miljoen zoals het voorbij gaat. Ja. Maar daar is, het nooit, ja, daar is het nooit om te doen geweest. Kijk, waar wij, wat wij doen is, wij zijn een, een, een, een voetbalclub die uh, helemaal gezond is. Wij, uh, wij, wij, wij hebben geen enkele, geen dubbeltje schuld. We halen er ook geen geld uit. We betalen onze eigen seizoenkaart elke jaar. Ja, Ja. Echt waar? ja? Ook, ook het wel... hele weer vliegen betaalt u allemaal zelf? Allemaal zelf. Er is geen penny uit de club. En dan mag je echt van me aannemen. En uh, dat weet mijn vrouw ook. Alleen, kijk. Wie <laughs> is daar niet blij mee? <laughs> maar het is gewoon een kwestie van hoe dat? het is een hobby van mij en hoe dat? En ik heb het daar echt, ik heb daar heel veel vrienden. Ik, uh, ik, ik kan dat doen wat ik wil. Ik, uh, alleen nu, nu, nu zit ik in een iets andere functie als dat ik er uh, tien jaar geleden in zat. En nu is het een kwestie van hoe het uh, ja, dus wel, ik ben ook wel zo realistisch om te zeggen van ja. Over vijf jaar ben ik daar geen eigenaar meer, dat denk ik niet. Maar nee, u, denk... u verkoopt het dan toch, dat aandeel? Nou, ik, ik, kijk, ik zou het zelf nooit willen verkopen. Want nogmaals, kijk, het gaat mij helemaal niet om geld. Ik ben totaal antimaterialistisch en in dit zin helemaal gekloot. Ik verdien mijn geld met rollen behangen, dat, dat, dat, dat doe ik goed. En als ik over twintig jaar nog eigenaar van die club ben, dat hartstikke mooi. Maar ik weet dat dat zo niet zou zijn. Hoe en... zou dit? Waarom, waarom kunt u dat niet gewoon blijven? Nou, punt A zal het niet aan mij liggen. Ik bedoel, je, het, we zijn natuurlijk met meerdere mensen. En ik weet ook dat wij, ik ben geen miljonair, wij kennen als we willen die club nooit verder helpen. We zijn supporter van die club. En komt er een keer een rijke idioot die dat wel erin wil steken? Ja, dan zullen we een keer over de. Dan zullen we een keer over de. Want die zegt, die rijke idioot die zegt dan: ik ga van deze club nog iets veel mooiers maken. Maar dan wil ik wel alle aandelen. Het nou ja, is wel zou... echt uh, naar voor u dat u dan een paar miljoen op de bank krijgt. Vervelend. Hè? Ja, heel na. Ah, ja, uh, <laughs> <laughs> ik ken nou wat die stukken in halen, ja. Ja. U zou er helemaal niet gelukkig van worden, hè? Van uh, 60 ja. miljoen op de bank, hè? nee, nee, nee, dat zomaar totaal. Dit, uh, volgens mij raakte we helemaal de kluts kwijt. Ik zou dit yeah. allemaal niet doen, moet op die komma's. Yeah. maar ik weet je, geld is voor mijn notendrijf. Kijk, geld is de mooie, als je geen geld hebt, kan je niet leven. En ik heb een prachtig mooi leven. Ik heb een mooi huis. We hebben allebei een auto onder ons komt vliegen elke week naar Engeland toe. Ik heb leven, de levens. Er is geen mens in Nederland die een mooie leven als dus ik, denk ja, nee. ik. Wat is er nou zo mooi aan dat Engelse voetbal? Of aan dat welsche voetbal. Nee, Het is Engelse voetbal. We zitten in de Engelse League, dus we moeten dat gewoon blijven. We moeten dat gewoon Engels voetbal blijven noemen. Het mooie van het Engels voetbal is dat wij niet Engels voetballen. Wij spelen het voetbal. Ze noemen ons ook Swanse Lona noemen ze ons. Swansea. Engelse voetbal was normaal gesproken, vroeger was dat zo. En daarom vond ik het vroeger echt zo mooi. En nu had het alle ballen hoog voor de pot. En dat vind ik prachtig. Gasten zonder voortanden in de spits en de zo snel van de keeper naar de goal. En dat was het mooiste wat er was. Alleen. Het is al lang en breed niet meer natuurlijk. En dat kan ook niet meer, want je ziet in al die Premier League ploegers... zie allemaal ja, hele, hele rijke, rijke buitenlandse mensen dan zeg maar. Ja. Hoek, de, de, het ging heel, u kocht Swansea toen het helemaal onder in de laagste divisie stond. Inmiddels uh, is het heel goed met ze gaan. Laten we daar ook even naar luisteren. I'm filled out. Close the whistle. Heartbreak for Reddick. But delight for Swansea. zullen celebrate throughout the night. But it will be Stamford Bridge, Old Trafford, en the Emirates for Swansea next season. The first well side to compete in the English Premier League, back in the top flight for the first time since 19. Oh ja. had je nou wel, zei je dat? Ja, elke keer als ik dat als ik dat hoor die laatste momenten van die wedstrijd, dat is uh, dat was zo ongelooflijk emotioneel. Dat, dat, dat kun je, je eigenlijk niet voorstellen. Dat moet je ja. echt... Wij kwamen ineens als een stil. Niet echt directeuren van een voetbalclub, komen waar ineens uh, tussen, als. tussen. Kom je in, in, in de Premier League terecht. En dat is een wereld. Die gewoon ziek is. Want dan moet ik ook, uh, het is gewoon een zieke wereld een beetje. Maar dan kom je ineens tussen dat soort dingen terecht. En dat besef je dan op dat moment ineens. En dan. dan, dan, dan ja, uh, ja, want wat is de ziek aan die wereld dan? Ah, het financieel is natuurlijk, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ik bedoel, uh, kijk, wij, uh, wij houden ons staande met uh, uh, het no normale gedrag naar buiten. Weet je, ik bedoel, wij uh, we hanteren een normale salaris en een salarisplafond. Maar als je sommige spelers ziet, die drie, vier ton per week verdienen. Ja, nou, dat is idioot. Uh, Jij kwam bij Manchester City en toen bestelde hij een biertje en toen bleek ze alleen champagne te hebben. <laughs> ja, dat was nog echt zo Ik kom daar binnen. Ik kreeg weer een stel van. Van die, van die hostessen mee, van die, van die missen, die kregen we mee omhoog. Dat vonden we al natuurlijk wel heel apart. En toen kwamen we die kamer in en toen zag ik mijn voeten niet meer. Die zakten weg in het tapijt. Dat, dat, dat kon ik niet meer vinden. En toen bestelden we een biertje en toen we champagne. <lacht> maar dat zal bij Sponsing niet gaan gebeuren. Ja, dat is het leuke. We hebben, we hebben, even kijken. Dus een week of vier geleden hebben we besloten om ook. Want we krijgen overal champagne. Je staat verloren als ze bij jou champagne vragen. En uh, we hebben champagne <lacht> dat Misschien dat willen ze nou wel toch? heel graag eindelijk weer eens een pint. Ja, ja. Zou kunnen. Ja. Ja. Hoe druk. Want, want jij zegt er het moet over Als je eigenaar bent, dan heb je toch niet zoveel te vertellen. Dan lever je toch alleen het geld. En heb je toch een directeur die het uitvoert? Of zit je er wel bovenop? Uh, we zijn zes aandeelhouders en uh, er zijn acht directeuren. En uh, de aandeelhouders die zijn zeg maar, de eigenaar van de voetbalclub. Wij zijn ook directeur van die voetbalclub. Dus het leuke okay. is, we doen alles zelf. Alleen wat, wat uh, is wel belangrijk om, of te belang om te melden... Kijk, Ik doe zelf gelukkig heel weinig, omdat ik zelf niet in de dagelijkse leiding zit. Omdat ik ja, ook in Nederland natuurlijk zit. Dus ik schuif de vergaderingen aan en dat, vind ik, dat gaat beren goed. Joh. En ik uh, hoef niet altijd rare beslissingen te nemen. Maar er zit daar een Nederlandse keeper, Michel Vorm. Is dat door u gekomen? Ja. Al die Nederlanders zijn er maar gekomen. <laughs> dat is ook de makkelijkste link natuurlijk. Want hoe gaat dat dan? Nou, kijk... Dan zegt u gewoon, we hebben hier nog wel een leuk goedkope jongen, die moeten mm, we nemen. Nee, daar, daar komt het wel op neer op het eind natuurlijk. Want het was met Michel, in, de, in het geval van Michel was het natuurlijk een heel, heel apart verhaal. Kijk, uh, iedereen wist toen wij die wedstrijd op Wembley wonnen... dat er natuurlijk een mega, mega bedrag... kregen 120 miljoen euro, uh, 96,8 miljoen pond... Om Alleen maar voor die wedstrijd te winnen. Dat was gegarandeerd voor de tv-gelden. Nou, dat dus, al... was het kampioenschap in de divisie onder de Premier League. Ja, dus, Premier League dat. Dan, dan krijg je die tv-gelden en dan krijg je met een soort periode ingewikkeld verhaal. Maar dan krijg je in ieder geval een bedrag. Nadeel daarvan is dat alle clubs gaan denken van... Hey, bij de Swans iets geld te halen. Dus alle spelers die werden overgeprijsd. En we gewoon gezegd, we doen geen gekke dingen. Maar ja, toen liep Doris de Vries weg. Dat dus ja, de keeper. Dat was, was een keeper. onze keeper en ja, toen hadden we een keeper nodig. Want toen vroegen ze voor de meest debiele keepers <laughs> de meest debiele bedragen. En toen zei ik op een gegeven moment van joh, dat, in Nederland lopen er nog vier. Toen had ik vier namen genoemd en, dat, en dat zijn ze naar Nederland uit gaan werken. Dus daar, daar, daar heb ik verder niks mee te maken. Maar ja. uh, Micho is natuurlijk, uh, kijk als ik nooit Micho had genoemd, had nooit Micho... Uh, was hij daar niet gekomen? Nee. Je bent ook fan van ADO, ga je ADO kampioen van Nederland maken? Of, of, of, of bemoei je daar helemaal niet mee? Nou, ah, helemaal niet. Het is natuurlijk een groot woord. Kijk, ik zit ook bij ADO erin. Ik, zit, uh, ik heb een uh, aantal stoelen daar. En ik probeer er ook alle adviezen te voorzien. En ik probeer ook spelers... En bij elkaar te brengen. We hebben de fans al bij elkaar gebracht. En ik probeer dat met de spelers ook te doen. En iedereen vraagt, van ja Sean, waarom doe je niks bij ADO? Kijk, A, mag dat niet. Uh, je mag niet directeur van twee verschillende oh, betaald okay. voetbalclubs zijn. Dat doe je dan zijn. als je daar uitgekocht bent? Maar dat is wel... Uh, dat, dat, dat, kijk, ik ga niet zeggen, dat, want dat heb je, dat hebben anderen moeten dat bepalen natuurlijk. Maar uh, als, als je heel diep in mijn hart kijkt... Uh, dan zou dat wel een volgende stap voor mij uh, ja. heel leuk zijn. Ja. Ik denk dat ADO kampioen wordt binnen de nu en dat tien jaar. Dat ja. Dat ja. Denk dat niet ik van denk van op, ja. 2015. 2015, ja. ja. Goed, zo meteen na. Het Nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel... over universiteiten die studenten een zes geven... terwijl ze dat eigenlijk niet verdienen. Wat doe je als je, je als docent onder druk gezet voelt... om die studenten toch te laten slagen? Eerst het Nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Op het vliegveld van Cairo is een man aangehouden... die volgens de Amerikanen een belangrijke explosieve deskundige is van Al-Qaeda. Het zou gaan om Save Al Adel... die op de Most Wanted-lijst van de FBI staat...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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel Frans Lomans, hoofdredacteur van de Panorama. Hij schreef een boek over hoe zijn pleegzoon zijn leven veranderde. John van Zweden, mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Swansea City. Arabist Jaap de Ruiter, auteur van een kritisch boek over de PVV. En ethicus Theo Boer. En u kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar de website ditisdedag.nu. We gaan verder met onze ethiek rubriek.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 ja, Theo Boer, ethicus en universitair docent. Dat is wel belangrijk om dat er een keer bij te zeggen vandaag. Een op de tien docenten aan universiteiten heeft studenten laten slagen... terwijl ze dat niet verdienden. Dat blijkt uit een onderzoek van vier uh, studenten. Hoogleraren die meestal anoniem en soms met name een toenaam zeggen... dat ze genade zesjes geven. En ik hoorde jou dit net ook zeggen. Dus jij was niet verrast over dat artikel gisteren. Ik ben eerder verrast dat het er zo weinig zijn. Een op de tien is universitair 10 docenten. Is dat, dus tien procent ja. geeft wel eens een genade zes. Het is niet dat... 10% van de studenten genadesessies krijgt, maar wel eens. Dus dat gebeurt zeer sporadisch. En als je toch nagaat, dat er een enorme druk is... Ja, wat, uh, wacht, wacht even, wat, wat is een genadesessie? Een genadesessie dat wordt ook wel... In Groningen noemen ze dat een oprotsessie. Uh, maar dat is wat onaardig gezegd. Een genadesessie is dat je aan een student... waarvan je zegt, nou een ander zou voor dit tentamen gezakt zijn... daarvoor geef je hem desondanks een voldoende. En dat heeft allerlei redenen. Ik, een paar negatieve redenen kan ik noemen. De eerste reden is dat er een soort rendementsdenken is... Uh, het hoger onderwijs wordt afgerekend op de aantallen afgestudeerde studenten. Ja. Uh, dus hoe meer je er aflevert met een diploma, hoe meer geld jij van de minister krijgt. Zolang die niet afgeleverd is, krijg je niks. Ja. Uh, het andere is dat er studenten zijn die gewoon zo... Ze hangen je zo de keel uit. Dat spreek je dan niet uit eigen vaag, maar dat doe ik niet. Maar ze hangen je zo de keel uit dat je denkt... Nou, ik wil hem gewoon uit mijn systeem hebben. <lacht> dat is het andere. En, en dat, denk... kan, dat, dat komt echt voor. Ja, zo dat vervelend. Ze, ze doen hun best niet. Ze ruiken niet fris. Ze wassen zich niet. Ja. Weg ja. Met die persoon. Al, de de helft van de studenten met een diploma is om die reden uh, nee, maar uh, dat is het, van een uh, diploma voorzien. Uh, okay. Dat is het zeker. Een, een derde reden is dat je een fuik binnenzet met een student. Namelijk dat je zegt: Nou, hoor Dat is een hele grote fout die, die universitair docenten maken. Je zegt: Nou, u, u hebt een vijf. Uh, uh, het is niet helemaal goed. En dan komt iemand voor een herkans en doet het net wat beter. En dan kun je onmogelijk zeggen: Het is, uh, het is nog steeds een vijf. En dan, dan, wat ik dan altijd doe, is dat ik zeg: Hoor. Je hebt niet een 5, maar je hebt een 3 of je hebt een 2. Mm. Waarbij je dus heel duidelijk ook in een mail zet van... horen pas op die herkansing, want een klein beetje beter... dat gaat niet werken, dan blijft het een onvoldoende. Van 5,1 en 5,3 schiet niet op. Nee, dat schiet niet op. En dan hebben de studenten dus een fuik... dan zwem je samen een fuik in. Maar goed, en er is ook nog een, een voorbeeld dat je zegt... een student die zou eigenlijk moeten zakken voor een tentamen. Een concreet voorbeeld. Vraag 10 is een essayvraag. Daarin blijkt dat de student een totaal echt verkeerd verhaal ophangt. Waardoor die totaal door de mand valt. Yeah. Maar vraag 1 tot 9 heeft die goed gedaan. Ik laat hem daarop zakken. En een student, die zegt, terecht, gaat naar de examencommissie en die zegt, hoor eens, ik heb 90% van mijn vragen goed. Dat betekent dat ik dan geslaagd ben. En dan moet je dus je examenreglement aanpassen. Goed, maar nu de redenen waarom ik het wel een genade zesje geef. Dat is, laat ik het zo zeggen, bij studenten moet je altijd weten waar ze vandaan komen en waar ze heen op weg zijn. Bij een student waarvan je zegt, ik heb er veel in geïnvesteerd. Hij heeft behoorlijke voortgang gemaakt. Ik zie dit zitten, euh, daar geef je makkelijker een, een genade zesje aan dan een student waarvan je zegt, er zit geen enkele vooruitgang in, ja. het is een vijf en het blijft altijd Maar dat vind een ik een beetje raar, want het gaat niet om of iemand goed zijn best doet, het gaat erom of iemand uiteindelijk het niveau haalt wat hij hoort te hebben als hij die, die titel mee krijgt. Ja, ten dele, het is voor een heel belangrijk deel zeker ook, maar voor een klein deel is het ook dat je zegt, ik toets of iemand leerbaar is. En als blijkt dat iemand ja, de loop van zijn ja. carrière echt vooruit gaat, maar wil ik het nog wel eens. Maar nog steeds niet goed genoeg is? Nee, maar dan denk ik vergeleken met die anderen. Die komt er wel, denk je dat is het punt. En nou is het interessante. En heb je in België heb je een oplossing. Dat hoorde ik vanochtend van studenten die in België gestudeerd hebben. Daar heb je een soort discretionaire oplossing. Dat betekent dat docenten in uitzonderingsgevallen met elkaar in conclaaf staan en zijn, gaan. En zeggen Pietje en Marietje die, zijn eigenlijk, die hadden een 4,8. Maar laten we eens even het hele beeld kijken van die twee studenten. En dan blijkt dat, ze gewoon, dat het eigenlijk goede wetenschappers zijn. Maar bijvoorbeeld Pietje heeft gewoon totaal geen talenknobbel en kan geen Hebreeuws. Dat, dat wordt gewoon nooit wat. En Dan kan de examencommissie zeggen weet je wat. We zetten daar een D neer op zijn examencijfer, een D van delibereren of een NA. Dat betekent not available. Maar in beide gevallen betekent het dat de student eigenlijk een onvoldoende had, maar dat de examencommissie heeft gezegd: oké, okay, het moet hmm. alleen door. Ja, dat is allemaal leuk en mooi, uh, maar uh, we hebben toch ook een bepaald niveau of we, uh, je hebt toch ook een bepaald niveau op te houden als universiteit. Ja, we het, het moeten nou eventjes misstand weghalen dat ik voortdurend genadesessjes uitdeel, Nee, nee, nee. Hele... Ik heb maar jaar, je zei ja, ja, ja, dat wel een beetje. Je zegt soms, is het goed om te doen? een enkele keer, en dat zei die hoogleraar uit, gisteren ook in de, in de NRC geloof ik of in de Volkskrant, die zei hoor eens je bent je, je bent gewoon een bord voor je hoofd als je niet toegeeft dat er soms genadesessies worden uitgedeeld ik denk dat dat de, de, dezelfde discretionaire bevoegdheid is, is als een minister soms heeft om te zeggen nou weet je wat, deze burger hoeven we niet terug te sturen en die anderen wel maar ben je dan niet bang dat het niveau naar beneden gaat want daar wordt het voortdurend over Nou dus daar ben ik heel erg bang voor, dat, dat moet zonder meer gezegd worden daar ben je heel bang ja, ben ik absoluut bang voor, ja, dus ja. ik verdedig die genadesessies in uitzonderingsgevallen. Maar ik, ik, ik kom werkelijk de studenten tegenwoordig tegen... had ik vroeger nooit. Die komen, die denken dat Aristoteles... Hè, dat is een, een Griekse filosoof van feite eeuw voor Christen... dat dat een, een Griekse scheepsmagnaat is. Hè, oh, dus, ik dacht de, de voetballer. De, <laughs> <laughs> nee, maar er zijn, het is echt bar en boos. En ik vind dat het niveau echt omlaag gaat. Dat vind ik heel serieus en dat vind ik een ernstig probleem. Ja, meneer de Ruiter, u weet ook een universiteit. Herkent u het? Weet u, ik vind uh, uh, als je het hebt over genade zesjes, dan devalueer je de waarde van een zes. Zoals u weet mogen wij docenten ja. cijfers geven van 1 tot 10. Uh, en, uh, en als het ja niet erg sterk is, of, en dan, dan kun je een zes geven, klaar. En, nee, maar een genade 6, uh, dan verdient iemand eigenlijk een 5, maar dan geef je hem een 6, ja, omdat ja, je er vanaf ja, wil. Ik zie het punt. Weet u, als iemand een 5 verdient, dan krijgt hij een 5. En op de eindlijst uh, van elke student... Uh, aan het eind van zijn bachelor of master... moet hij allemaal voldoende dus hebben. Dus stel, een student levert een essay in... en het is gewoon onder de maat. Nou, dan krijgt hij ze weer mee naar huis... met suggesties hoe het zussen zijn zo net zo lang... tot het aan de minimale mm. eisen... dus een 6 voldoet. U geeft ze niet mm. genade zesjes. U heeft u nog nee, nooit gedaan. Ik, ik geef geen genade nee. Bovendien de nee. Jaren, wat ik merk, is dat, uh, dat alle wegen in het onderwijs uh, de eisen worden opgeschroefd. Opgeschroefd? Ik... Wij lezen altijd dat de ja. eisen juist minder worden. Nou, nou dat, dan lees je andere bronnen dan. Alweer. Ja, ja, lastig ja. toch, hè, die verschillende werelden. Ja. <laughs> nee, en, uh, uh, en ook, uh, dus, dus dat, is, dat is een gegeven. Ja, ja. Theo, jij zegt, ik maak me daar wel zorgen over. Is het een gesprek onderling bij do docenten op de universiteit? Uh, hebben jullie het erover? Jazeker, het is absoluut een gesprek. Ik zit in uh, mijn universiteit in de examencommissie. Wij, uh, wij constateren tot ons uh, echt ons verdriet. Dat er ook mede dankzij de, de rechten die studenten zelf hebben. Soms studenten doorheen komen. Waarvan je zegt, dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren. Wat ook een belangrijk probleem is. Het genadesesje, nogmaals, ik doe het bijna nooit. Maar als, kijk, als iemand voor één vak een krijgt. Dan is dat nog wel oké. Okay. Maar er zijn studenten zeker in het verleden, die eigenlijk bij voortduring bij elk vak... krijgen ze sessie. want de docenten zeggen... ja, ik wil niet degene zijn op die ja, de studenten ja. Maar ja, dan krijg je ook dat mensen een beetje gaan slijmen met jou als docent, denk ik. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dat valt heel erg mee. Maar we hebben een aantal jaren geleden... Ja, heb dat ik... ligt toch voor de hand als je weet dat je op die manier een genadezestje kan veroveren? Nee, ja, maar dat gaat niet geslijm. Wat je doet is dat je echt toetst. En wat ik bij de zwakke klant onder studenten doe, dat is, ik probeer... en dat, die tijd neem ik er dan voor, die probeer ik extra tijd voor te nemen. En dat ik zeg, je peper moet over, het moet nog een keer over... het moet nog een keer over, totdat het goed is. Totdat ik er vertrouwen in heb. Ja. En ik geef af en toe ook gewoon ongenade viertjes. Hè? Ik bedoel, dat laten we wel weten. Gewoon iemand die een vijf verdient. <laughs> ja, nee, om het gemiddelde om het weer een beetje naar beneden te uh, ja. ja. Goed, uh, dank dat je bij ons was. Je moet vroeg weg vandaag. Dus ja. uh, we nemen nu afscheid van jou. Theo Boer, dank je wel. Hartelijk dank.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 Ja, Hans Theo. Frans Lomans, hoofdredacteur van Panorama. Je bent sinds 2,5 jaar pleegvader. Reageer je ook wel eens op koekjes zo heet jouw kind? Uh, op deze manier? Nou, gelukkig maakt hij niet al te veel uh, rare tekeningen <laughs> voor mij. Dat valt bij. Dat, uh, hij heeft nog nooit een tekening gemaakt voor mij, in ieder geval, die me, die me hevig ontroerde. Of me hij tekent in het begin alleen auto's, he, las ik in het boek. Ik weet niet, ik geloof dat hij in zijn leven 12.400 auto's heeft getekend. Maar dat hij een auto kon tekenen, ja. en dacht hij van... Hé, hey, dit kan ik, dat blijf ik doen. En dat deed ik. He, dus dat, uh, ja. uh, en zijn het... faalangst, hij uh, be daarmee, he, van uh, oké, okay, dit, uh, dit was een voldoende, genadesesje. Ja. En dus hij heeft heel veel auto's getekend. Je ja. beschrijft in je boek, uh, Koekje en ik heet het, uh, in de ondertitel Hoe een pleegkind mijn leven veranderde, hoe dat is om uh, ja, opeens als carrière man en vrouw, want je vrouw is er ook bij betrokken, een kind uh, over de vloer te krijgen. Wat deed jullie besluiten om na jullie vijftigste je als pleegouder op te werpen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een sentimenteel verhaal. Ja, jij, bent, jij bent bij stock -out, he, Van stok oud. Ik was 54 toen hij kwam. En ik had dus eigenlijk nog niks gedaan in mijn leven dat ik maar iets voorstelde. Hè? Oh nee, maar je was al hoofdredacteur nee, van een aantal bladen. Nee, daar kon ik allemaal wel. Ik kon wel hoofdredacteur zijn, maar op menselijk gebied vond ik nou stelde echt geen donder voor. Oh. En dan vind, dan vind ik mezelf nog best vriendelijk. Hè? Dat, maar dat vond je ook echt zelf ja, doen van jezelf. Ik, dat vond ik, leiden... ik, ik Ik kon mooi een, een kunstje doen en uh, beroepsmatig uh, ging goed, financieel ging allemaal goed, maar op menselijk gebied uh, vond ik dat nou een drie plus. Om, een op, deze, cijfer, op ja. deze cijfermiddag. Ja. Ja. En toen? Nee, toen zagen we een affiche hangen. En dan, dan, dan kijkt zo'n lief kindje je aan. Hè, van. Uh, ik, ik zoek mensen met een hart waar plaats is voor liefde. Zoiets was het. Hè? Echt zo'n ontzettend sentimenteel, uh, uh, sentimenteel affiche. Hè, van, en ik, ik ben gevoelig voor sentimentaliteit. Hè, en het echt eigenlijk nooit. Maar laat mij een sentimentele film zien. En ik, ik huil als een, uh, als een kind. Dus eh, ik keek mijn vrouw aan en tien seconden later, eh, want die keek ook naar de affiche, hadden we besloten dat we ons gingen inschrijven voor een cursus en pleeghouders zouden worden. Ja, toen moest u eerst acht avonden een cursus volgen. Ja, ja. Want, want hadden, daarvoor hadden jullie het er nooit over gehad onderling? Nee. Is dat gepost? En binnen tien seconden ja. was het klaar. Ja. Ja. Nou, je bent nogal van het vrij snel besluiten, begrijp ik uit je boeken. Ja, wij uh, denken nooit ergens lang over. <laughs> nee, nee, nee. Dus, uh, misschien nee. ook wel een gebrek aan verstandelijke vermogens. Nou, dat, dat gevoel, hè, dat je dat gevoel snel... had ik nog niet. Hè, nou, nou, nee. weet je, je moet ook niet te lang. Maar goed, over eerst moesten jullie dus op cursus. En ja. toen waren we dus in de race. En nou ja, lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment was daar Cookie. Op een gegeven moment was daar cookie. En een toen achtjarige jongen uit. Uh, een groot bijlmergezin gezin die uh, uh, in de markt was. Hè? Want zo ongebiedig mag je dat natuurlijk best zeggen. Van, uh, daar werd een pleeggezin voor gezocht. En wij waren zijn, als je zijn eigen gezin meetelt... zijn vierde of vijfde gezin. Zo, dus hij had al heel wat meegemaakt op de leeftijd. Voor een leefte. achtjarige had hij uh, duizend keer te veel meegemaakt. Je beschrijft ook dat hij uh, heel lang denkt... ik ga hier weer weg. En daar dat... ook bang voor is. Ja, nee, Alles wat hij kreeg hè, en wat, wat niet eetbaar was... vroeg hij steeds van, mag ik dat meenemen als ik hier weer wegga? ga? En, maar ook met eten, hè, van, van de armen om zijn bord heen. Hè, dat niet iemand het eten van zijn bord afhaalde... en probeerde in twee minuten alles op te eten... en dan nog een tweede portie te krijgen, hè, voordat iemand anders dat naam. Zo, dat... Nee, zo'n zo kind kwam er dan wel bij... Binnen. Ja, en ja. hoe doe je dat dan? Want jullie waren twee uh, succesvolle, hoogopgeleide, mooie, oh, oh, blank... oh, rustig nou, hoog. blanke, blanke bewoners van Amsterdam Zuid. Jouw ja. vrouw heeft een volwassen dochter, dus die had ja. al wel eens een keer een kind opgevoed. Jij niet. Ja. Nee. En dan? Hoe, ga, hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, uh, uiteindelijk denk je van als je hoofdredacteur kunt zijn van een redactie, uh, ook allemaal we, kinderen. Echt, ik bedoel, dat zijn kinderen van, ook als ze 55 zijn, zijn het nog allemaal kleuters. Dus je denkt van, met een, met een echt kind zal dat toch beduidend makkelijker zijn dan met een redactie. En? en nee, het is moeilijk. Ik bedoel, niet, niet onmogelijk of zo, maar het vergt een hoop gepieker. En wij kregen een kind waarvan we niet wisten wat daarmee gebeurd was. Nee, want dat wij ik ook... wisten niet wat nee. hem aangedaan niemand was. A, niemand had jullie zijn achtergrond verteld. Ja, heel weinig. Nee, zijn achtergrond is namelijk bijgehouden. Nee. He, van, wij wisten dat hij uit een gewelddadige situatie kwam. Dat was het. Maar of dat geweld op hem was toegepast. of dat hij dat had gezien. Uh, om hem heen. dat weten we nog steeds niet. Nee. nee. Dus jullie moesten gewoon maar kijken in de praktijk hoe je dat dan op ging ja. lossen. Ja. En... Weet je er nooit eens een keer wanhopig van? Nee, want. Uh, en nou klink ik volgens mij als alle ouders... Hè, van je denkt namelijk dat je het leukste kind hebt getroffen... van de hele wereld. En objectief gezien is dat volgens mij ook zo. Hè? Wij, wij kregen gewoon het leukste kind in de schoot geworden. Dat vond je vanaf het begin? Dat vond ik wel al heel snel. Van, uh, dat je denkt iemand die zo'n klote leven heeft gehad... Uh, en die desondanks zo vol levenslust is... en alles wil ontdekken in het leven... Wil hij zag bij ons thuis een piano staan en drie dagen later kon hij daarop spelen. Om eens iets te noemen. Wonderkind. Nee, dat nee, nee, is helemaal geen wonderkind. Maar uh, je ziet wat, uh, wat er in een kind kan zitten wat er door omstandigheden maar niet uitkomt. En nee? wel als de omstandigheden juist zijn dan wel. Uh, ja. Je beschrijft ook de, de onzekerheid voor hem en ook voor jullie over zijn eigen moeder... die ook altijd nog weer een beroep op hem zou kunnen doen. Hoe ga je daarmee uh, om? Kijk, uh, uh, hij houdt denk ik in het leven het meest van zijn moeder. Uh, wat er ook is gebeurd, zijn moeder is nummer één. Tegelijkertijd is hij door de situatie van zijn moeder... in een, in een buitengewoon nare toestand terechtgekomen. Dus hij wil het liefst op afstand van zijn moeder houden. Maar zijn moeder heeft tijd en de aandrang... om hem toch weer terug te halen ja. in haar gezin. Ja, maar dat lijkt me voor jullie allemaal heel verschrikkelijk. Um, ja, maar goed, daar kun je ook weer niet te lang bij stilstaan. Wat, wat gebeurt, gebeurt. Want dat mag ook. Zij mag hem terughalen. Nee, dan... Uh, dit soort zaken komen voor de rechter, hè? Ja. Er zijn te, uh, steeds onder toezichtstellingen worden... of verlengd of permanent gemaakt. En ergens dit jaar verwachten we een permanente uitspraak van de En dan is het afgelopen? En dan is het afgelopen ja. tot zijn... Uh, en dan is hij, hij, zijn wederdienende, tot zijn achttiende bij ons. Ja. Nou, maar wat heeft het met jou gedaan? Want je zei net, ik was uh, wel een hele aardige man... maar toch ook eigenlijk had ik nog niet zo heel veel goed, goed gedaan voor de ja. mensheid. Is dat nu wel gelukt ondertussen? Nou, het geeft, het geeft wel een bevredigend <lacht> gevoel. En dat, dat klinkt ook weer een beetje pokkerig. Maar mensen kijken opeens ook met andere ogen naar je. Of je... een ook opeens een goed mens bent. Hè? Dan, uh, je krijgt schouderklopjes, letterlijk en figuurlijk. En dat is nieuw voor je. Dat, dat is betrekkelijk nieuw voor me. Ja. Ja. Nee, dat, uh, nee, mensen denken: God, die lama's. Dat is geen heeft. slecht mens. Waar dachten ze dan dat je een slecht mens was? Eerst. Nou, dat we, Nee, ze vonden me we denk ik wel allemaal een egoïst. Ja, en dat, en, is, dat is nu uh, niet. Dat is jezelf. nu toch even wat minder. En, uh, maar, maar dan, dan de, lijkt het nog bijna alsof het voor jezelf doet. Dat is weer het vervelende van deze situatie... iets wat je begint... Om, om, om iets goed te doen... wordt uiteindelijk ook weer een egoïstische daad. Mm -hmm. he, van, uh, uh, hij is nu uit logeren even daar iets over te zeggen. Dus gister uh, of vannacht heeft hij niet bij ons thuis geslapen. He, en dan loop ik dus... vanochtend zijn slaapkamer binnen. En daar is hij niet. He, dan, uh, dat doet me gewoon hartstikke veel verdriet. En, ik ben waanzinnig aan hem gehecht. Ik ben van hem gaan houden. Wat... Het was ook niet de bedoeling dat ik van hem ging houden, hè? Vo oh, nee. voor alle duidelijkheid. Nee. Nee, maar je schrijft eigenlijk, ik, heb, ik wist niet dat ik zoveel van iemand kon houden. Nee, maar dat was niet de bedoeling. Wij uh, namen hem in mijn huis om hem goed op te voeden. En om hem um, te wapenen tegen het leven. En dan krijg je ook weer volstrekt ongevraagd een soort dosis liefde over je heen. Of ik denk, mijn god, dat was niet de bedoeling. In, ik bedoel, alles draait zich weer om inderdaad in een, uh, in een soort uh, egoïstisch iets. Want uh, nee, ik duidelijk... ga graag met hem uh, op zaterdagmiddag gaan we altijd naar de Jaap Edebaan. Op uh, zondagochtend ga ik met hem naar hoembaltraining. En ik vind het allemaal even leuk. Ja, ik bedoel, ik vind alles leuk in zijn leven. Ja. Ja, uh, maar uiteindelijk ik, ik vond gaat... zijn rapporten niet leuk, nee, die, nee. die zo slecht waren. Dat was niet zo goed. Maar uiteindelijk gaat het met hem toch ook gewoon heel goed? Dus het is toch niet alleen maar voor jezelf? Uh, nee, dat... Tuurlijk. Nee, ik bedoel, dat is ook goed. Het is, het is niet alleen dat, maar zoals Thijs net zei... Er zit er wel in. Er, er zit ook weer iets in, waar ik er zelf weer beter van binnen ja. geworden. En je vindt ja. dat we allemaal pleegkinderen moeten nemen, Ik vraag het wel eens aan hem. Ik zeg, zou jij het willen verplichten dat iedereen die de mogelijkheden heeft een pleegkind neemt? En dan zegt Cookie: ja, zeker. En dat vind ik eigenlijk ook. Ik wil ook, ook weer overdreven. ik ben een, Nu klink ik als een predikant. Maar Mag dat maar, maken, vinden dat wij niet erg. Nee, als je, als je die kans hebt, euh, doe dat op een of andere manier. Het, euh, het maakt je leven er niet slechter op. Goed. Nou, we zullen erover na gaan denken. Tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag vrouwtje euh, van de Ploeg. Fraukje, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd wat je gemaakt hebt. Mooi. Vooruitgang. Op een zondagavond koopt een man... die doet in behangrollen een voetbalclub in Wales. Al woont hij in Den Haag. Zijn vrouw heeft zich ermiddels bij neergelegd. Gelukkig drinken ze er nog bier... En geen champagne. Uitsluiting leidt tot gevaarlijke situaties. Het kan mensen extreem maken die dat niet waren. De realiteit is grijs, niet zwart-wit. Onthoud, als je iets bestudeert, hoef je het er nog niet mee eens te zijn. Geef de studenten een tien, een genade zes of een ongenade vier. Weet waar ze vandaan komen en waar ze naar op weg zijn. Soms is de vooruitgang een waardig. Dankjewel, vrouwtje. Ik hoorde ongeveer het hele uur uh, langskomen. Dankjewel voor jouw samenvatting van dit uur. We zetten het later vandaag op onze website. Dit is de dag.nu Ja, John van Zweden, mooi gedicht. Een zou, zou uw vrouw het ook mooi vinden, denkt? Ja, die, is, die, die, die houdt wel van die uh, poëtische dingen. Die, die houdt wel van poëtische dingen. <lacht> Goed. Hartelijk dank voor uw komst, John van Zweden. Jan-Jaap de Ruiter, hartelijk dank. En Frans Lohman, ook dank Theo Boer. Daar namen we eerder, vandaag, eerder al afscheid van. Die moest dus snel terug naar de universiteit, denk ik. Misschien dat hij nog wat pepers na had te kijken. Zometeen na drie uur een opmerkelijke samenwerking... tussen de huishoudbeurs en een hulporganisatie. Die hulporganisatie mocht spullen uitzoeken bij de beurs... die daarna gedoneerd kunnen worden aan Oost-Europa. De tapijt wordt gewoon weggegooid. En als ik weet, in de vele kinderthuizen waar wij we werken in, in Oost-Europa... is helemaal niks. En dat is koud. En dit zou fantastisch kunnen helpen. Dus ik heb er al naar gevraagd. Dus ik ben benieuwd hoe ze erop reageren vanuit de rij. Ja, een reportage over wat er gebeurt met spullen die over waren van de huishoudbeurs. Die kunt u beluisteren zo meteen na drieën, na het nieuws. Tot zo. U op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag. Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Sport op Radio 1. Vanavond om half negen. Geschoten en goal. Dove wedstrijd. Engeland-Nederland. Vanis de rol. gaat er gewoon in. Duitser, sorry. Interland voetbal. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.